Het weer. Vannacht vooral in het oosten wat mist. In het binnenland kan het glad worden. En daar komt de temperatuur ook iets onder nul. Morgen overdag wisselen wolken en zon elkaar af. En dan valt vooral middags wat regen of motregen. Het wordt een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Sam Evrenken. Welkom terug bij Focus, het nachtprogramma van de NTR... met juweeltjes uit de wetenschappen en de geschiedenis. Het is alweer twee over drie, Time Flies. In dit uur een actuele documentaire over de voertaal van de Europese Unie. Nu nog Engels, maar kan het eigenlijk nog wel na de brexit... En we bellen natuurlijk weer met een wakkere wetenschapper. En dit keer is dat Steven Gilbers. In Los Angeles doet hij onderzoek naar Tupac Shakur. De duur van klinkers in milliseconden. Hip-hop-fetus. En wat dat allemaal met elkaar te maken heeft. <middel> Ja, zelfs collega Steven Smit kon niet stil blijven staan bij het fantastische nummer van Camila Cabello. Met Havana featuring rapper Young Thug. En die Camila heeft in een periode van vijf maanden maar liefst zeven versies van het nummer geschreven. Tot ze uiteindelijk tot deze en wat mij betreft de best geslaagde variant is gekomen. Focus. Ja, sinds de Britten voor de Brexit hebben gestemd. begint het te broeien in taalland. Heeft de Engelse taal nog wel haar legitimiteit? In Brussel, of is hij helemaal verkwanseld? Kan het Engels dan wel de voertaal van de EU zijn? Misschien is het Frans wel geschikter. Het is namelijk natuurlijk ook de taal van de diplomatie van vroeger. Maar ja, wie spreekt er nog Frans of Duits misschien? Maar of het Engels zijn positie zomaar als wereldtaal kwijtraakt... dat weten we natuurlijk niet zomaar. U hoort in de volgende documentaire taalwetenschapper Arthur van Essen... en dichter Piet Gebrandi in een verhaal van Leonie Wolters getiteld Engels zonder de Engelsen. A truly Britain is and it is in sight. Omdat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie gaat verlaten... vertelt May dat het land zich ook in zijn eentje... prima zal kunnen redden in de grotere wereld. Het heeft een sterk leger, goede handelsbetrekkingen... en een uniek voordeel. Our language is the language of the world. So. Bijna 2 miljard mensen spreken Engels. Hoe dat zo is gekomen vertelt Emeritus professor toegepaste taalkunde... van de Rijksuniversiteit Groningen, Arthur van Essen. Nou kijk, het heeft te maken gehad met de economische militaire macht van Engeland. En die, die twee dingen houden ten nauwste met elkaar samen. Ze konden delen van de wereld veroveren... zoals Nederland dat heeft gedaan met uh, Indonesië. Daar hebben ze zich gevestigd. Uh, ze hebben daar een bepaalde infrastructuur opgezet. En uh, een belangrijk aspect daarvan was... een algemene communicatietalen. Daar voerden ze hun eigen taal voor in. Dus dat is vooral een sterk punt in landen waar je honderden autochtone talen hebt. Nigeria is een van de ongeveer 60 landen waar Engels de officiële taal is. Daar klinkt Engels heel anders dan in het Verenigd Koninkrijk of Noord-Amerika. Because there's already English. If every Nigerian child is educated, you don't have to have a broken down version. say if. Yes. De grootste groep Engels sprekenden woont in India. So actually speaking, we have a lot more of art hij is een superb directeur, Als hij was niet, hij deed een heel heel klein deel. Maar ik herinnerde hem. Ik is deze Dus in die zin is dat een goed bindmiddel en heeft die taal ook een zogenaamde solidariteitsfunctie die maakt dat de mensen voelen dat ze daarbij horen. Die hebben wij ook als wij in de vreemde Nederlands horen praten. Goh. nou dat doet je dan toch iets meer dan wanneer het een andere taal is maar ook mensen uit landen die nooit Brits zijn geweest, leren Engels. Je leert het niet alleen maar uit altruïstische motieven. Je wil er ook verder mee. Dat gaat altijd om het geld. En de taal is wat dat betreft helemaal niet zo belangrijk. En je kan ook niet zeggen, ja, omdat Engels nou zo'n fijn communicatiemiddel is. Nee, maar Engels, daar kan je overal mee terecht. Bij en iedereen spreekt het door het verleden doordat het Amerikaans er ook bij zit. Er zijn natuurlijk heel veel sprekers van het Engels... en wat daarachter zit, dat is veel kennis en economische macht. En daar kom je mee vooruit. Dus het zijn dat soort factoren die de hegemonie... van het Engels in de wereld bepalen. Mm -hmm. Het gaat er niet om dat het zo leuk klinkt. Ja. Echt niet. Eigenlijk is Engels zelfs een onhandige wereldtaal. Tenminste, als het om de spelling gaat spelling is een poging om het gesprokene op een systematische manier weer te geven. In het Engels is dat niet het geval. En hoe komt dat? Dat komt omdat ze die spelling nooit hebben bijgesteld. Kijk, de beste spelling is die waarbij één spraakklank... consequent met hetzelfde teken, letter, in dit geval, wordt weergegeven. Nou... Die correspondentie, die één-op-één-correspondentie... van functionaliteit in de weergave... die is er in het Engels sinds de late middeleeuwen niet meer. De uitspraak van veel woorden is sinds de late middeleeuwen sterk veranderd. Maar de spelling is nooit aangepast. Dus soms spreek je de letters GH bijvoorbeeld uit als een G in Ghost... soms als een F in Laaf, soms helemaal niet zoals in Night... Arthur weet nog een manier. Kijk, neem dan nou bijvoorbeeld het woord hiccup. He, hik, ik heb de hik, ik had de hiccup. Uh, daar word je aan het einde, uh, spel je dat woord met O-U-G-H. Uh, maar je spreekt een P. En dan kun je dat uh, terug gaan spellen, uh, bijvoorbeeld met potato. En dan die klanken gaan weergeven met letters... die eventueel voor die klanken gebruikt worden... Dan krijg je een heel lang gecompliceerd woord. Ik, het zou in de study of writing moeten staan van Gelp. Anders kan ik het ook even opzoeken. Maar dan zou het woord potato dus zomaar kunnen beginnen met gh. Ja, nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja. <lacht> ja hoor, dat kan. Ja, ja. Ik heb het even opgezocht. En een alternatieve manier om het woord voor aardappel potato, te schrijven... is g-h-o-u-g-h-p-h-t-h-e-i-g-h-t-t-e-e-a-u. In theorie kun je met die letters de klanken van potato weergeven. Ja, kijk, wat de conclusie dan moet zijn hierbij is... dat je een Engels woord als geheel moet leren. Hmm. Dus Engels is ook weer niet de, de meest makkelijke wereldtaal misschien. Omdat je wel ieder woord apart moet leren. Ja, ja, ja we, we, we, we moeten goed onderscheid maken steeds tussen oh. de taal... en de weergave van die talen. Ja. En dan kan je rustig zeggen... uit. Een taalkundig, dat wil zeggen, fonologisch standpunt... deugt die spelling natuurlijk van geen kant. Toch worstelen miljoenen mensen op de wereld met die ondeugdelijke spelling. Want het Engels groeit alsmaar groter. Piet Gerbrandi is dichter en docent Latijn aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft zijn bedenkingen bij de verspreiding van het Engels. Welke opleiding is het waar u lesgeeft? In de bachelor heet het dan Griekse en Latijnse taal en cultuur. Uh, maar in de masteropleiding heet het... Classics and Ancient Civilizations, geloof ik. Het klinkt wel chic. Ja, ja. In de huidige wereld is Engels de wereldtaal. Een heel lange periode was dat natuurlijk Latijn. Ja ziet u bepaalde parallellen tussen hoe dat Latijn zich verspreidde... en hoe dat nu met Engels zit? Ja. De belangrijkste parallel is, denk ik, dat de taal waarin je opgeleid wordt... niet alleen een taal is, maar ook een cultuur is. En in het Latijn was het zo. Hoe leerde je Latijn? Door die klassieke auteurs te lezen. Tijdens het leren van de taal leer je concepten. Je leert een denkwereld kennen. Nou, waar ik nou zo bang voor ben, is dat als we over de hele wereld... Engels gaan spreken aan de universiteiten. Dat het dan dus inderdaad geen moer meer uitmaakt... of je nou in Stockholm gaat studeren... of in Berlijn, of in Amsterdam, of in Oxford. Omdat op alle universiteiten... dezelfde syllabi gebruikt zullen worden. En dezelfde literaire teksten als voorbeelden gebruikt zullen worden. En dan eh, is het eind van het liedje... dat we eh, overal in de wereld allemaal een sonnet van Shakespeare... uit hun hoofd kennen, wat natuurlijk prima is en dat we allemaal uh, uh, een paar romans in het Engels hebben gelezen... terwijl we vergeten dat Grieken of Italianen of uh, Chinezen... op een hele andere manier tegen de wereld aankijken... en daar ook een eigen taal voor hebben. Het heeft als voordeel natuurlijk dat je uh, elkaar inderdaad kunt begrijpen... van Stockholm tot, uh, tot Peking. Dat is, ja, dat is natuurlijk fijn. Zoals dit Romeinse Rijk ook was. Dat je van de muur van Hadrianus tot in Alexandrië. je kon rustig reizen van de ene plek naar de andere. en een mooi gesprek een boom opzetten over Plato. Hè? Dat is oké, okay, dat is handig, dat is fijn. Maar als daarnaast niet de eigen taal en cultuur eh, gecultiveerd wordt. dan, ja, dan is het uiteindelijk, wordt het uiteindelijk kraak nog smaakt natuurlijk. Hè? Naast deze gevreesde gelijkenis tussen Latijn en Engels ziet Piet ook een verschil. Dat is natuurlijk een van de grote voordelen van het Latijn. Dat was geen moedertaal, van wie dan ook, in de middeleeuwen. Dus er zou nooit een moedertaalspreker tegen je kunnen zeggen... van zo zeg je dat niet in het Latijn. Dus dat maakt het mogelijk dat uh, mensen uh, enorm creatief met die taal omgingen... en die taal helemaal naar hun hand zetten... Piet ervaring met Engels, als taal van de wetenschap, is anders. En het vervelende is, wat je, wat je dus ook merkt... bij die internationale uh, congressen... is dat de Britten natuurlijk altijd overheersen. Hè? Want die denken, wij zijn thuis en de anderen passen zich maar aan. En het gevolg is dus dat ik op zo'n congres... Uh, de Duitser die Engels spreekt, moeiteloos kan verstaan. En meestal de Italiaan ook, en de Amerikaan trouwens ook. Amerikanen zijn daar ook heel goed in. Maar die Britten... Na, meestal ben ik na, na een paar zinnen ben ik je echt kwijt. Because one or two people have said I've been in China, I've been quite irritated by my accent, and my accent is a Yorkshire accent. Als een professor uit Yorkshire. Ja Yorkshire, daar heb je ook wat. in zijn, in zijn plaatselijke lingo een verhaal gaat houden. Dat is niet te doen. If you wanted to know how to say Yorkshire. Voor de Britten is Engels hun taal, die ze kunnen uitspreken zoals ze willen. Zoals Theresa May zei, onze taal is de taal van de wereld. Our language is the language of the world. Daar wil ik Arthur van Essen iets over vragen. Vind ik het zo interessant dat ze dan zegt: Our language. En dan denk ik, is die dan nog wel van hen? Nee, die is natuurlijk niet van hen, want kijk, uh, 75 à 80 procent van de sprekers in de wereld van het Engels zijn non-natives. Daar horen wij ook bij. Maar het Engels als lingua franca is een taal... met als doel communicatiemiddel te zijn... zonder uh, culturele referenten zozeer. En die gebezigd wordt, die variant... door niet native speakers van het Engels. Dat is het kenmerk dus. Het Engels als lingua franca is wat Arthur jarenlang heeft bestudeerd. Maar welke woorden, uitspraakregels en grammatica... zijn nou echt nodig om je in het Engels verstaanbaar te maken? Taalverstaand betekent dat de luisteraar moet kunnen horen wat je zegt. Daar heb je lang niet alles voor nodig... wat wij op school allemaal aan mooie uitspraak leren. Heeft u nog een voorbeeld van zo'n versimpeling die eigenlijk wel nou, zou kunnen? Dat is dus de vervoeging van zelfstandige naamwoorden... in het Engels one foot two feet. Kun je versimpelen tot de regelmaat. Dan zeg je one foot two foots... Het klinkt natuurlijk niet echt <lacht> mooi, maar het werkt wel. Iedereen, de native speaker, weet zeker wat er bedoeld wordt. En de non-native speaker ook. Maar er zit natuurlijk wel inderdaad een sociaal stigma aan. Ja, absoluut. Kijk, als het gaat om het communicatieve criterium... Hè, komt mijn boodschap aan de andere kant aan dan speelt dat veel minder een rol natuurlijk. Wij zitten aan dat eh, correctheidscriterium vast... omdat we dus ook zo zijn opgeleid. En onze docenten altijd zeiden... nou ja, je kreeg een dikke rode streep onder. Nou, ze waren wat dat betreft in mijn tijd ontzettend streng. Onze uitspraak van het Engels moest mooier zijn... dan die van de gemiddelde Engelsman. Dat zeggen de Engelsen... your English is much better than mine. Het rare was eigenlijk voor ons eh, in Nederland... dat je leerde een soort Engels dat mensen met hun achtergrond... in het Nederlands nooit gesproken zouden hebben. Dus een soort high in English. <laughs> dat helemaal niet past bij hun sociale achtergrond. Het Engels van Arthur is nog correcter dan dat van de Engelsen zelf. Hij ziet in dat zijn soort Engels voor lang niet iedereen relevant is... Kijk, de Engelsen hebben er groot belang bij, met name de British Council... om eh, trends die het gebruik van het Engels ondersteunen... om die ook te ondersteunen. Dus eh, ze steken daar heel veel geld in. En, en wat voor trends ondersteunen het gebruik van het Engels? Want op het moment, als bijvoorbeeld een Nederlander en een Chinees het ergens over hebben... doen ze dat vaak wel in het Engels. Ja, precies. Nou, Daar, daar gaat het Engels als lingua franca ook over. Hè? Dat gebruik. Daar heb je ook niks aan de kennis van de cultuur van Engeland. Maar dan moet je dus als Nederlander iets weten van de Chinese cultuur. Hoe die mensen met elkaar omgaan. En dat soort culturele kennis wordt nu relevant. En niet van die Engelse boldoet of parapluus die je ook al lang niet meer ziet trouwens. Dat is dus wel een, eigenlijk een hoop die u heeft voor de toekomst. Dat Engels echt meer als een lingua franca ook onderwezen kan worden. Onder andere. Naast gewoon de studie van het Engels als vak. He, zoals ik dat zelf ook heb gedaan. Maar ja. dat gaat wel gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. Hmm, dus eigenlijk echt het Engels, maar dan zonder de Engelsen? Ja. Ah. Ja. Dat vinden de Engelsen niet leuk, hoor. Nee, want het betekent wel dat heel veel mensen het Engels gebruiken. Ja. Maar nou, niet op de goede manier. Nee, de, de, uh, daar is ook veel animositeit tegen. Ze vinden dat hun het Engels enigszins ontstolen wordt. Nou Ja, ze hebben het eerst overal naartoe gebracht. Daarop. Dus ik neem dat ook niet serieus het argument. Ja. Oké, okay, dat is nog wel interessant dat ze. English daar without wel... the English. Als het Engels niet meer van de Engelsen is, of van andere native speakers... dan krijgen die er minder macht over. De British Council is een onderafdeling van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken... en doseert Engels over de hele wereld. En daar kun je aardig rijk van worden. Oké, okay, thank you very much. Oké. Okay. you later. Voor de meeste mensen is proper English helemaal niet zo interessant. Bijvoorbeeld hier bij de Kaasboer op de Albert Kuip in Amsterdam. Hier this is my favorite. It's handmade on a farm. This Delicious. Oh. It's old with the salty crystals inside. It's still also very creamy. No, oh, it's very good. Er bestaan allerlei varianten van on Engels Engels. Wikipedia in Simple English, Offshore English, Steenkolen Engels en het eigen gemaakte Engels? Ja, nou, een soort kaasboerenengels ja, of zo. Ja, is er ook is er een term waarvan je denkt van nou, die kennen echt alle kaasboeren? Ja, uh, kombijn, uh, of uh, kruiden, uh, chimes, uh, bezel, uh, cumin. Een neutraal soort Engels dat van niemand is, heeft voordelen. Iedereen kan het gebruiken voor zijn eigen doeleinden... zonder zich te storen aan hoe het eigenlijk hoort, als de ander je maar begrijpt. Maar soms moet taal meer doen dan alleen een boodschap overbrengen. Zoals in het hoger onderwijs. Twee derde van de masteropleidingen in Nederland is Engelstalig. Piet Gerbrandi schreef een manifest tegen de ongebreidelde verspreiding... van Engels als instructietaal. Waar, waar komt die urgentie vandaan? Nou, Die urgentie kwam voort dat we bijvoorbeeld... bij een bepaald mastercollege opgelucht constateren dat er geen buitenlanders bij waren... zodat we dat gewoon in het Nederland konden geven. Dat is minder voorbereiding. En je merkt gewoon dat de, de communicatie met de studenten... dan zoveel makkelijker en soepeler loopt. Studenten hebben geen drempels. Geen en dat betekent dat je gewoon een veel hoger niveau bereikt. Je gaat veel meer de diepte in. Als iedereen nou perfect academisch Engels zou spreken... dan zou er natuurlijk niks aan de hand zijn. He? Maar dat is gewoon niet het geval... En um, dat is met name niet het geval... Uh, ook met studenten die uit het buitenland komen. Dus dan ga je je colleges aanpassen aan spaans terwijl het niks oplevert. Bovendien, wat je, wat je gewoon mist, is alles wat, wat uitgaat boven informatieoverdracht. En juist waar het gaat, in bij ons gaat het helemaal niet om informatieoverdracht. Bij ons gaat het om het je inleven in mensen van 2000 jaar geleden. Eh, met, met al hun twijfels en hun verdriet en hun gevoel voor schoonheid... en hun ironie en hun grapjes en... Dat is zo moeilijk om daar grijp op te krijgen. En het is al heel moeilijk om in het Nederlands daar, daarover te praten. Maar als je daar goed in thuis bent, dan kun je studenten optillen. Je kunt studenten inspireren en liefde voor iets laten krijgen. En dat werkt niet als je in houterig Engels spreekt. Zendig. Maar je probeert to en ook het begrijpen van anderen is een punt. Het houtige Engels van veel docenten klinkt vaak ook lachwekkend, zoals hier aan de Universiteit van twente To have also good lectures in English if uh, if necessary. Sorry, I didn't er a snars van. Wat ik veel erger vind dan dan accent is dat mensen, om, ja, omdat ze de taal niet goed genoeg beheersen... gewoon alleen maar in clichés kunnen praten. En ik heb dat bij colleges ook wel gemerkt, Engelstalige colleges... dat je praat met studenten. En het enige wat eruit komt, dat zijn dooddoeners... want ja, die kunnen ze toevallig makkelijk formuleren. Interesting. Ja, fascinating. Ja. Fascinating. Of, um, it's a it's very, it's very complex text, obviously. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. En als je dan vervolgens vraagt, nou leg maar eens uit waar de complexiteit dan in zit. Ja, dan houdt het al heel snel op. Ja, dat zou ik ook moeilijk vinden. Ja, nee, heb... maar dat, dat is ook moeilijk. Dat is ook hartstikke moeilijk. En daarom moeten we niet net doen alsof we dat allemaal vanzelf kunnen. Zeker niet in nog een andere taal. Nee. Behalve in de Anglo-Saxische landen wordt nergens zoveel in het Engels lesgegeven als hier. Daardoor komen er veel internationale studenten naar Nederlandse universiteiten die hoeven meestal geen Nederlands te leren. Als ik naar Frankrijk ga, moet ik Frans leren. En als ik naar Bologna ga, moet ik Italiaans leren. En als ik naar Berlijn ga, moet ik Duits leren. En wij doen net alsof we geen interessante taal en cultuur hebben. Waarom doen we dat? Geen idee. Dat is eigenlijk wel gek. Dat is heel gek. Het is een beetje een soort no-nonsense idee... dat helemaal ondersteund wordt door onze regeringen... van de afgelopen honderd jaar, denk ik. Eh, waarin gezegd wordt, wij zijn klein en onbelangrijk. Het enige waar we goed in zijn, is handel drijven. En onze taal eh, ach, heb je helemaal niet nodig in de internationale wereld. U heeft daar nooit zoveel last van gehad. U heeft bijvoorbeeld heel veel poëzie gepubliceerd, ja. in het Nederlands. En ja, u natuurlijk. schrijft ook veel in het Nederlands. Houdt u op een bepaalde manier dan ook van Nederlands? Ja, natuurlijk. Het natuurlijk. is toch mijn moedertaal. Het is de taal waarmee je opgroeit. Het is de taal waarin je, waarin je alle hoeken en gaten kent... Laten ze het toch gewoon uh, Nederlands lezen. Dat is toch veel leuker. En, en ja, moeten we ons er dan nog zorgen over maken dat dat toch een air van nationalisme dan heeft? Nou, dat, dat moet je weten te scheiden volgens mij. Ja, natuurlijk moet je bang zijn voor nationalisme. En zeker voor eng nationalisme. Daar heb ik ook niks mee. Maar het is toch niet raar om van je eigen taal te houden? En van je eigen literatuur te houden? Dat is toch helemaal niet zo makkelijk met Nederlands? Zo mooi klinkt het niet. Vind je niet? Ja, de ge. Nou, kom nou. <lacht> Nederlands is prachtig. Dat vraagt om een bewijs. Ken je Harry Nee. Harry Een dichter die hij is twee jaar geleden overleden. Hij kwam uit, uh, uit Usselo, Twente. En groot, groot dichter. Uh, ik kijk wat het een mooi. Uh, hij heeft een serie gedichten geschreven, de Lagerlandse Hymnen waarin hij als het ware de geschiedenis van Nederland beschrijft in sonnetten. Ik lees daar een voor. Tijden waren dat met tanden, met uitgerukte gedachten... bossen en velden, vreemd woest en verlaten. Oren aan naaiers, zwier voor de deuren langs. Oren aan naaiers, in de vermomming van ketellappers en schapen. De versuffing pufte rookwolkjes onder het rookgat... en de ijle jaren trokken traag als smoke van veenbrand voorbij. Regenplassen spiegelden brokkelende wielen... Onze koningen, Gilderrikken en Gizeberten... van wie nog een verre nazaat zijn lammergier in 1346... met de kruisboog neerhaalde in Cressy boven de slagvelden. Onze koningen, zeg ik, zijn malende grove kaken. Op hun tronen hangen zij en gapen... wachtend op de stap van de meijer. Prachtig, hè? Oké, okay, Nederlands verdient ook wel een beetje liefde... En ik denk dat juist het Engels als lingua franca... genoeg ruimte overlaat om van Nederlands en andere talen te houden. En ach, uiteindelijk verdwijnt het Engels ook wel weer als wereldtaal. Dan spreken we misschien allemaal Chinees... en hoor je Engels alleen nog maar aan de faculteit voor klassieke talen. Als je een andere wereldtaal hebt, krijg je dan ook een beetje een andere wereld? Heeft Engels bijvoorbeeld wel. een bepaalde invloed? Ja, ik denk dat iedere taal de wereld toch net iets anders conceptualiseert... Ik, ik spreek van jonge dichters, hè? Die zijn allemaal georiënteerd op Amerikaanse literatuur. Dat is het enige wat ze lezen. Die Amerikaanse intellectuelen... die zijn echt met hele andere dingen bezig... dan intellectuelen in Spanje of Athene. Maar het... mee bijvoorbeeld? Nou ja, uh, uh, uh, ze zijn heel erg bezig met, met zichzelf. Die zijn de hele tijd uh, bezig met hun eigen onzekerheden onder woorden te brengen. En, dus dat betekent dat als je veel Amerikaanse literatuur leest... dat je dat ja, misschien automatisch zelf ook, ook gaat doen. Hmm. Terwijl ik denk dat als je een, uh, een Afrikaanse roman leest... of je leest een Chinese roman... dan gaat het om hele andere dingen... Dus misschien als het Engels weer verdwijnt... dat we dan over heel andere dingen gaan nadenken. Dat denk ik ook, ja. Maar dat moeten we nog zien. Dat gaan wij niet meer meemaken. Broken English van Marianne Faithful eindigde de documentaire van Leonie Wolters. Engels zonder de Engelsen. En deze documentaire werd eerder uitgezonden op Radio Doc, Het documentaireprogramma van Radio 1... waar nog heel veel meer moois te horen is. Steven, gooi er een plaatje in, joh. Die houdt schelen. Let me carry your burden If something's not right, I won't let you know Like the paint that's drying on a heart that's poor Let me carry your burden Get you back on the high when you're feeling low When the weight's too heavy But you won't let go Come to me, my brother And I will stand with you Why? Pretty soon I see you smiling You know you will No matter how much you're Right now you know That everything, everything will change in time So let me carry your burden Let me carry your burden When your mouth's on fire but your mind is cold And you're finding flames that won't keep you warm Come to me, my brother, and I will sit with you a while Everything will change in time. Let me carry your burden, oh brother. Mine. Let me carry your burden. From tomorrow you'll be right as rain It'll quench your fire, wash away your Just light. Got no dog here in the I could carry your burden, or Burden van Foy fans. En dan is het nu tijd voor ons wekelijkse belletje naar Verre landen. Want terwijl het grootste deel van Nederland rustig ligt te slapen of luistert naar Focus, wordt daar hard gewerkt aan het verleggen van de grenzen van onze kennis. U begrijpt het, het is tijd voor. De wakkere wetenschapper. Ja, en vandaag is dat taalwetenschapper Steven Gilbers. Artiestennaam Steven Gilbers, woonachtig in de stad der Engelen Los Angeles aan de westkust van Amerika.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 Toepak met Changes. Aan de lijn taalwetenschapper Steven Gilbers... Steven, dit nummer kun je inmiddels wel oh. dromen. Ja, dit, uh, dit is een klassieker inderdaad, ja, changes. <laughs> Zeker weten. Steven, je bent een uh, hip hop linguist. Wat is dat? Uh, ja, goede vraag. Nou, dat is een, uh, ik ben een, een taalwetenschapper die taal uh, bestudeert in de context van hiphopmuziek en de hip-hopcultuur. En. Um, uh, ja, dat heb ik dan, dat omschrijf ik dan uh, maar als hip hop linguist Dat trekt ook wel de aandacht vaak als je dat, uh, als je dat zegt, zeg maar. Dat... Dus, uh, dat is mooi meegenomen daaraan. Dat kan ik me voorstellen, hè? maar hoe word je zoiets? Um, <laughs> heb je even? <laughs> dat, is, uh, nee, dat is voor mij een hele, hele lange route uh, geweest. Ik. Um, uh, <laughs> Zo kort mogelijk, toen ik een jaar of negen was, acht, negen, kreeg ik van mijn vader een cd van M&M. En op dat moment sprak ik nog nou, niet echt uh, Engels <laughs> en um, had ik nog nooit echt hip hop gehoord. Maar dat, die plaats sloeg in als een bom bij mij. En vanaf dat moment um, heb ik me compleet verdiept in taal, specifiek de Engelse taal en in de hip-hop Om dat maar compleet uit te zoeken. Dus van M&M ging ik naar Dr. Drain... Van Dr. Drain naar Tupac en toen naar Biggie, Naas, Jay-Z, Run DMC. Alles wat je maar kan, uh, wat daar uh, tussen zit en uh, daar voorbij. En um, uh, eenmaal uh, toen ik ging studeren, ging ik Engelse uh, taalwetenschap studeren. En um, op een gegeven moment realiseerde ik me... waarom combineer ik dat niet met die andere grote passie van... Uh, uh, want dan is het waarschijnlijk een stuk leuker om naar het werk te gaan laten. Dus dat heb ik geprobeerd. <laughs> en dat is uh, uh, wel redelijk gelukt, denk ik. Dus je hebt je hobby uh, gecombineerd met, met, met het werk. Dus het is een hele goede combinatie, lijkt me. Uh, je, maar ja, je, bent, je, bent, je, je bent dus ook echt een, uh, je bent zelf een hiphopper. Ja, nee, ja. Um, ik, uh, op een gegeven moment realiseerde me dat ik dat zo inspirerend vond... dat ik het zelf ook wilde maken. Zelf, zelf, uh, um, ik ben toen begonnen, ik denk half in mijn tienertijd, zeg maar. Een beetje serieuzer um, als, als rapper... Um, en later ook uh, meer de productiekant, dus de, um, ja, de muziek, zeg maar, de beats, uh, daaraan gaan werken. En um, uh, ook al. Ik ben bijna een decennium <laughs> bezig met mijn debuutalbum. Maar uh, als het goed is, komt dat betekent dit jaar uit. Uh, heb ik die, uh, uh, dat album dit jaar uit. Dus uh, het is, het is al, dat heeft uh, wat langer geduurd dan mijn dissertatie uh, uiteindelijk gaat duren, hopelijk. Want anders ben ik nog even bezig. Hoezo, vertel. Hoe lang ben je ermee bezig dan? Nou, goed. Um, in, in verschillende... Ik denk dat er al vijf versies van het album zijn geweest. Um, waarvan ik dan... Ja, als je ergens zo werkt... Op een gegeven moment... Uh, krijg je andere ideeën over, uh, over de muziek, over wat je wil zeggen met je muziek, met je teksten. En dan moet je sommige dingen weer gaan herschrijven. En op het moment dat je dingen gaat herschrijven, dan wil je ze weer remixen. En, en dan blijf je in een soort van cirkel, uh, uh, cirkel werken. Maar ik heb nu toch wel echt het gevoel dat ik, uh, dat ik er heel dichtbij zit. is um, dus nog wat uh, laatste dingen afmixen en dan uh, moet het klaar zijn zodra ik weer in Nederland ben uh, Oké, okay. zo te horen spreek ik hier met een perfectionist. Dat is uh, altijd goed voor een wetenschapper. Uh, een, beetje, een beetje wel, <laughs> een beetje wel inderdaad. Ja, klopt. Hey, ja. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat, dat zeg maar, je, je persoonlijke ervaring... met het maken van die muziek je ook helpt bij je onderzoek. Oh, dat helpt ontzettend, ja. Nee, zeker. Uh, ten eerste, omdat je voor mijn uh, we komen denk ik nog wel een beetje op meer detail uh, op terug... maar om dit, o, dit soort onderzoek goed te kunnen doen... Uh, wetenschappelijk onderzoek naar. in de context van hip-hop. moet je echt. veel begrip hebben van hip-hop cultuur. van hip-hop muziek. En. Um, ja, het, ik weet niet of ik dit zou hebben kunnen doen. als ik daar niet al vanaf. Uh, uh, van een jaar of acht, negen al mee bezig was. Um, ik denk dat het. erg moeilijk is om het zonder die, die persoonlijke ervaring. Die, die kennis van de. die feel, van, um, die feel met de muziek. Om, uh, om dit uit te kunnen voeren. Vooral het onderzoek dat ik doe naar. Um, de link tussen taal en uh, rap flows. Uh, want daar, komt het, ja, daar heb je echt een uh, diepe kennis van, van wat rap, flow, uh, rap flows daadwerkelijk zijn, uh, hoe die in elkaar zitten, heb je daarvoor nodig. Ja, nu ben je al meteen heel uh, zeg maar specifiek bezig, want rap flows: dat, wat, wat is dat precies? Leg dat eens uit. Ja, goede vraag. Uh, rap flows zijn eigenlijk de intonatie van. Um, van ...rap uh, teksten... Uh, ...zoals ze worden opgenomen, zoals ze worden performed. Um, de intonatie kun je eigenlijk vergelijken... ...en dat is ook een, een, een cruciaal aspect van mijn onderzoek... ...met uh, intonatie en spraak. Uh, dus dan hebben we het over de, de, het ritme... Uh, ...waarmee je, je lettergrepen uitspreekt... Um, wat verschilt per taal, uh, zoals, uh, zoals je misschien wel kan voorstellen... bijvoorbeeld als je het Frans of het Engels vergelijkt... of het Nederlands, er zit een ander ritme in. Maar een ander aspect van intonatie is ook de toonhoogteverschillen. Dus um, hoeveel variatie heb je in je toonhoogte? Uh, ga je veel omhoog, veel omlaag? Um, of ben je wat monotoner? Bijna als een soort robot als je spreekt. Uh, er zit heel veel variatie in. En hetzelfde zie je, uh, zie je eigenlijk terug in de manier van rappen. Uh, er wordt wel eens gezegd... dat, dat Um, ja, dat, dat, rap, uh, geen, dat, dat rap geen melodie heeft. Dat is eigenlijk alsof, alsof toonhoogte geen rol speelt. Maar dat is een cruciaal as, aspect van wat een rapper uniek maakt. Of wat een, uh, een stijl laat opvallen um, in de hip hop En um, ja, dat is dus, dat is, ja, dat is hoe ik flow zou omschrijven. En, en, en hoe klinkt het dan een flow? Kun je, kun je iets voordoen? Een flow? Ja, zeker. Uh, nou, als, je, als je twee hele verschillende flows zou kunnen omschrijven. Heb je bijvoorbeeld wat je in New York vaak zag... in de jaren negentig. Een hele... beetje bijna machinegeweerachtige flow. Bijvoorbeeld Nas uit Queensbridge... uit New York. Rappers are monkey-pluppin... with the funky rhythm I'll be kicking. Musician. Dat begint eigenlijk... die eerste bar begint... dat zijn allemaal zestiende noten... achter elkaar. Is Een soort barrage van... ...zestiende uh, noten. Als je dat vergelijkt met iemand als Snoop Dogg uit uh, de West Coast... ...uit Long Beach, uh, Los Angeles, waar ik uh, nu vlakbij in de buurt zit... Um, ...die hebt meer als volgt... ...1, 2, 3, until the 4, Snoop Doggy Dogg... ...and Dr. Dre is at the dope, ready to make an entrance, so back on. up. Er zit veel meer uh, ritmische variatie in. Dat gaat van 1, 2... Tot ready to make an entrance. Je, snap je wat ik bedoel? Ja. En, uh, dat is iets waar ritmisch te zien een, een sterk verschil zit in, in stijlen. En uh, dat is waarom je meteen hoort dat het Snoop Dogg is en niet Naas of Jay-Z bijvoorbeeld. Want uh, ik begrijp, je kijkt dus ook, ook uh, naar regionale verschillen in hip-hop. Ja, in, in, in hoe, yeah. hoe, hoe, hoe zeg maar die, die, die uh, Oost- en westkust, um, hoe die taal gebruiken uh, en hoe dat, hoe dat klinkt. Um, mijn collega Steven heeft hier een, een, een, een voorbeeldje van 50 Cent rap. Uh, East Coast om even okay. ook te yeah. laten horen hoe dat uh, klinkt. America gotta thing for this gangster yeah. shit. They love me, black chuckers, black Scully, love the Pelle Pelle. I take Spit over Rainbow shit. I'm a van toe. Got that silver duct tape on my trade handle. Dit is dus wat jij bedoelt met dat tatatatat. Ja, maar wat hier, wat hier ook interessant aan is... Um, is dat je hoort dat er heel weinig toonhoogte-variatie in zit... Um, in, deze, in deze rap. Terwijl, als je dat zou vergelijken met... Um, ik weet niet of jullie nog een vraag... Met... We hebben Dr. Dre, West Coast. Ja, precies. Ja. We even, gaan we even luisteren? I'm peepin' and I'm creeping and I'm creepin' But I damn'd I got capped Cause my beeper kept beepin' Now it's time for me to make my impression felt So sit back, relax, and strap on your seatbelt. You've never been on a ride like this before Ja, kijk, als je dat vergelijkt met 50 Cent um, Uhm... Dr. Dre die doet, uh... Cause my beeper kept beeping. You've never been on a ride like this before Er gebeurt heel veel bij toonhoogte Dat gaat op en neer, op en neer, op en neer Terwijl, ehm um, uh, 50 cent relatief gezien bijna een rechte lijn is. Er zit wel wat variatie in toonhoogte, maar ja, dat is eigenlijk een heel, heel subtiele variatie in toonhoogte. En um, uh, waar ik eigenlijk nu mee begonnen ben, uh, mijn onderzoek, is um, kijken hoe, hoe die regionale verschillen tussen rap uit bijvoorbeeld de Oost- en de Westkust... Uh, hoe die overeenkomen met um, verschillen in intonatie... Um, in, de, in het African American English van de Oost- en de Westkust. Dus eigenlijk de voertaal van hip-hop, zou je kunnen zeggen. African American English, het Zwarte Amerikaan. Um, en, het, en het lijkt erop, het, de eerste data uh, suggereren um, dat er een uh, overlap zit of een overeenkomst zit in het patroon. Um, namelijk in de, in de zin dat Westcoasters, als ze praten. Um, ook veel meer melodische variatie vertonen dan East Coaster, zoals ze praten. En ritmisch gezien ook. Um, dus lijkt erop dat die taal, dat die rap flows niet enkel en alleen maar een soort van artistieke keuzes zijn van bepaalde uh, artiesten of zelfs groepen artiesten, maar dat die, die keuzes uh, ten dele zijn geïnformeerd of zijn, uh, um, beïnvloed, worden beïnvloed door de taal die daar wordt gesproken door het regionale accent. Is dat dan is het gewoon dialect of zo? Uh, waar je het dan over hebt? Of, of, of is, is dat weer ja, feitelijk heb ik het over regionale dialecten. Ja, ik heb het over regionale dialecten... van, het, uh, van een vorm van het Amerikaans. Namelijk het African American English. ja, ja. En ik begrijp ja, dat je ja, ook, ook... dat je ook Tupac uh, specifiek <coughs> ook, ook um, uh, onderzoekt... omdat hij en uh, East en ook West Coast is. En dat cool. dat, dat, ja Ja, en... nou, eigenlijk was uh... Ja, sorry. Ga verder. Ga nee, ga, ga verder. Ja, nou eigenlijk was Tupac het startpunt van mijn, uh, van mijn project. Um, ik vroeg me op een gegeven moment af, goh, um, er is een verschil tussen uh, het Oostkust en het Westkust accent. Um, en we weten dat in de hip hop het heel belangrijk is om uh, door middel van je accent eigenlijk te representen waar je vandaan komt en mm -hmm. dat het ook wel een beetje, een beetje op neergekeken wordt als jij doet alsof je iets bent wat je niet bent, dat keeping the real aspect van hip hop um, uh, het, het grappige is dat Tupac dus uh, uiteindelijk, um, uh, mid jaren negentig, eigenlijk de leider van West Coast hip-hop werd in het uh, in een soort van het regionale conflict tussen Oost- en Westkust. Uh, terwijl hij ironisch genoeg zelf een New Yorker was die uh, op latere leeftijd naar hmm. Californië was uh, gemigreerd. Ja. En um, ja, dat was voor mij het startpunt om te gaan kijken naar hoe die accenten van elkaar verschillen, wat dat heeft gedaan voor Tupac's accent. Um, en wat bleek in het geval van Tupac, uh, bleek dat hij op het moment dat hij eigenlijk um, zich afzet van de East Coast, uh, een bewuste poging doet om te klinken alsof hij uit de West Coast komt. Zodat hij met het juiste accent uh, eigenlijk New York hip hop kan dissen. Uh, het is natuurlijk vreemd om uh, New York hip hop te gaan dissen met een uh, New York Jackson. weet je wel? Zeg maar. ja. dus, uh, en daar moest hij vanaf. En, uh, en, en ja, dat laten mijn data zien. Le dus dat is, ja, dat vind ik zelf erg, erg tof voor ja, een, interesse voor hip hop. Maar uh, ja. Hey, en, en, en, ja. En, en wat kun je mij aantonen met het onderzoek? Wat, wat, wat, wat, wat, wat zegt het? Wat wil je? Ja, er zijn een aantal. Uh, uh, ja, er zijn een aantal verschillende facetten van mijn, uh, van mijn onderzoek. Uh, ten eerste. Uh, geeft het meer bewijs voor hoe, deze twee, uh, hoe die regionale accenten van elkaar verschillen... want er is nog vrij weinig onderzoek naar gedaan. Okay. Um, ten tweede laat het zien hoe belangrijk taal en identiteit... regionale identiteit, hoeveel uh, sociale factoren... Um, samenwerken met uh, cognitieve factoren... als iemand een nieuw accent aan het leren is... omdat hij naar een andere regio verhuist. Um, een ander aspect in geval van die flows... laat het zien dat er een, echt een diepe, uh, subtiele connectie bestaat... tussen taal en muziek. En uh, het laatste waar ik op dit moment mee bezig ben... en de reden dat ik in uh, Amerika ben... Yeah. Um, is dat ik via, uh, met een Fulbright-beurs... Um, hier zit om een accent onderzoek te doen. En daarmee okay. ben ik aan het kijken of... Uh, ja, een accentperceptieonderzoek is... Um, uh, feitelijk uh, laat ik mensen, sprekers van de Oost- en de Westkust horen... om erachter te kunnen komen of zij daadwerkelijk horen of iemand uit de Oost- of Westkust komt. En uh, dat laat zeg maar weer zien hoe onze perceptie van taal niet per se 100% overeen hoeft te komen... met wat ik uh, puur objectief kan meten in de spraak van sprekers. Uh, er zijn bepaalde dingen, um, bepaalde... Uh, variabelen in een accent waar mensen meer op letten of minder op letten. Uh, en het, waar, waar ik hoop uh, achter te komen is of mensen bijvoorbeeld meer letten op uh, intonatie... of meer letten op klinkenduur, meer letten op uh, de uitspraak van bepaalde medeklinkers bijvoorbeeld. Um, wat het nou precies is waardoor je hoort dat iemand uit New York of LA komt. Maar misschien ook als je het breder trekt. Waarom we eigenlijk horen dat iemand uit Amsterdam komt of uit Groningen of uit Rotterdam. Nou, Volgens um, mij is het, is het echt... Ja, dat is... Volgens mij heb je een ontzettend leuk onderwerp onderzoek bij, bij de hand. En ook komt natuurlijk ook je eigen ja, je hobby is. Uh, je bent, uh, ja, nou, ik, ik, ik, ik wil je hartelijk danken voor dit, dit, uh, deze uitleg. En uh, wat we gaan doen is nog even luisteren naar uh, een primeurtje. Want we gaan je nummertje draaien. Ja, klopt, klopt, ja. Het is nog niet uitgebracht. Ja. Dus, uh, ik zou zeggen: Dat kondig het uh, nummer uh, maar niet. aan. Ik, ik kom er zelf aan. Ja, dit is een uh, sneak preview, exclusive uh, een exclusive voor jullie. Een kort voorproefje van mijn track. What else can I say? die uh, uh, kan gaan luisteren op mijn aankomende album. Ergens later dit jaar hopelijk. Steven Gilbers, wakkere wetenschapper, dankjewel. When someone comes up and says, I am a god, everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was, a god. A god. How could you say that? How could you have Rappers that? Rappers be choking like the mic's broken. To my competitors, knowed as soon as I've spoken. It doesn't matter what, you going say, stay smoking. While well, I'm rising up from the ashes like a phoenix. Call me a lyrical genius, I didn't respond to Athena's offerings. My skills ain't God-given my destiny's in the offer man and if it involves often a versatile versatile enough to offer you a cough and a hurts the two damn they say things but we're not the same you The name of your city, you ain't got no game. I'm immortal, but for the heel, you're just so mundane. It ain't fair, you're like the scarecrow. You got no brain. Now the truth is I'm fine with dying a hubris The confidence let me make the greatest of music. I choose this, so on the mic I'll never stutter. I can't be bothered by all these mumbling wannabes who are gonna be dumber. These in hell A else can so when Rapper gone, taalwetenschapper still be, male, male, male, a I'm a met zijn debuutalbum binnenkort te horen. We zijn alweer aan het einde van het uh, tweede uur van uh, Focus Radio. En volgend uur dalen we af in onze serie... Wetenschapsgeschiedenis in duizend voorwerpen... naar het depot van Museum Boerhaven in Leiden. En daar vindt verslaggever Gerda Bosman... enkele minuscule IPOLAAR-kabinetjes. En wat dat zijn... En ik praat met regisseur Hein Hofman, bekend van andere tijden en ook als presentator van dit programma... over Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. U weet al die oorlog waar heel veel slachtoffers vielen... buiten Nederland. Mocht je in de tussentijd nog vragen of opmerkingen hebben... mail die dan vooral naar radiofocus.ntr.nl... of stuur een appje via de NPO Radio 1 app. Tot zo!